Gewoldhuis met het NOS Veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de gaswinning schokkend. De SP vindt de conclusie vernietigend en zegt dat ze niet zonder gevolgen kunnen blijven. De ChristenUnie en D66 vinden dat lagere overheden in Groningen meer betrokken moeten worden bij besluiten over de gaswinning. En voor coalitiepartij PvdA bevestigt het rapport dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is. Nigeria heeft meer dan 300 strijders van terreurbeweging Boko Haram gedood. Volgens het leger werden de terroristen gedood toen het Nigeriaanse leger een dorp heroverde. Een aantal strijders is opgepakt, de munitie is vernietigd. Afgelopen weken zeiden ook buurlanden Niger Tjaat en Cameroon dat ze strijders van Boko Haram hebben gedood. De Balchevo is ingenomen door rebellen. Het Oekraïnse leger is bezig zich terug te trekken. President Poroshenko zegt in een verklaring dat het een geplande georganiseerde terugtocht is. Duitsland spreekt van een grote schending van de Minsk-akkoorden. De 32-jarige man die gisteravond op het leven kwam bij een ruzie op het station in Wiegen, was een fanatiek aanhanger van de Nijmeegse voetbalclub NEC. Twee personen kregen in het trein ruzie en trommelde elke vriendengroep op. Bij een massale vechtpartij op het baron kwam een man onder een voorbijrijdende trein. Politie wil niet zeggen of voetbalrivaliteit de oorzaak is van het ongeval. Er zijn vier mensen aangehouden. De Belgische oud-wielrenner Claude Cricillon is overleden. Maandag kreeg hij een zware beroerte. Cricillon had een indrukwekkende erelijst. Hij won klassiekers als de Ronde van Vlaanderen. En in 1984 was hij wereldkampioen op de weg. Hij werd 58 jaar. Het weer dan. In het Zuidoosten is nog wat mist en bewolking en daar is het 5 graden. In de rest van het land schijnt de zon volop en is het 7 of 8 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het Noordwesten regen... en vrijdag en in het weekend is het dan wisselvallig en ongeveer 6 graden. Dit was het NVM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB.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 Met nu, de, de vinieljaren. Dames en heren, dit is uh, weer het programma dat binnenkort vijf jaar bestaat en dan ook gaat veranderen. <laughs> ja, maar goed, dat uh, lopen we nog niet op vooruit. Voorlopig is het nog even zover. De vinyljaren, 3 LP's centraal en uh, daar gaan we zoveel mogelijk van proberen te draaien. En zijn het de drie ju ju juweeltjes die ik vandaag voor u heb? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ik heb voor u vandaag... Springsteen, dubbel LP The River. Verder Toto, een vierde LP met daarop twee monsterhits Africa en Rosanna natuurlijk. En verder een prachtig live album van, een live double album van uh, Supertramp, uh, Paris. Ik ben, van de week heb ik mijn hele vinylplatenkast opgeruimd. Ik, nee, ik ga alles weer eens uitzoeken en zo. Twee dagen bezig geweest. Bleek nog dat ik bijna 75 LP's dubbel had. Ja, ja dat het niet mogelijk. Maar goed, een goede kennis van me... die, die uh, wilde weer een nieuwe LP-verzameling op gaan zetten. Ik zei, nou komen ze maar halen dan. Maar hij was er een paar vergeten... Nou, hij niet. Wij waren een paar vergeten mee te geven. Zo dus moet ik het zeggen. En die ga ik vandaag even draaien. Ja. Nou. Dat waren ze dus. Nou, laten we maar gelijk beginnen. Want uh, het zijn veel platen. Het zijn twee dubbele OP's en een gewone. Dus het zijn maar liefst vijf OP's vandaag. En uh, we gaan maar zo min mogelijk praten. Zoveel mogelijk muziek. Dat lijkt me heel erg lekker. Toch? Oké. Okay. Nou, laten we maar beginnen dan met Bruce Springsteen. Yeah! size that mine Springsteen van het al dubbel album The River. Nou, kun je lekker te beginnen? Nee, kan bijna niet. Nou, dan gaan we door met Toto, nummer 4. Vier, het, het vierde album, 19... Ik dacht uh, 82 of zo dat dit, uh, dat dit uitkwam. In ieder geval Make Believe is het nummer wat we ervan gaan draaien. En ook op oude dag. En even oude hoesten bijpakken natuurlijk, want anders kan ik u niks vertellen. Ja, dat wordt er allemaal bij. Uh, Toto was dat. Het album heet Toto 4. En het nummer wat we net hoorden, dat was uh, Make Believe. En uh, de grote hits, ja, dat doen we altijd in dit programma. Die bewaren een beetje tot het laatste natuurlijk. Dus Rosanna en Afrika, die komen later, Twee uur. Maar eerst wel wat onbekendere stukken. Tenminste onbekend. Hoe kan iets onbekend zijn? Want het is een goed verkocht album. Dus er zijn veel mensen die hem in huis hebben. David uh, Hungate speelt de speelde bas. Uh, Bobby Kimball, de vocals. Steve Lukather, gitaar en vocals. David Page, keyboards en vocals. Jeff Pocaro, drums en percussion. En Steve Pocaro, keyboards en vocals. Dat is uh, de bezetting van... Uh, deze band. Met nog een paar, eh, uh, gastmuzikanten daarbij. Goed. Toto dus. En, uh, Toto 4. En dan heb ik nu, uh, Supertramp. Ja, het uh, legendarische concert. 84 ging de band uit elkaar. Althans, toen stapte Roger Hodgkin, die stapte eruit. Uh, gaven ze nog een groot afscheidsconcert in, in, uh, München. Dat was fantastisch. het werd toen live uitgezonden door de Duitse tv. Daar heb ik nog een video opname van. Geweldig mooi concert ook was dat. Maar uh, die LP die we nu aan hebben is van een uh, dubbele LP van een live concert. Dat ze gaven in Parijs. En ja, het is gewoon een te gek album. En we beginnen natuurlijk gelijk maar even goed hè. Ja, tuurlijk. Noem maar dat uh, mijn bent ook vaak wordt aangevraagd. En het heet natuurlijk School. You're a super tramp. Ik de het uh, ooit een keer live gezien. Ina Hooy, kennelijk hadden ze toen hun avond niet. Want dat vond ik eigenlijk maar een beetje... Een, een flauwe bende, een heel flauw concept. Maar als je dit dan hoort... dan denk je van nou, ze kunnen het dus wel. Want het was... Uh, het was een geweldig, geweldig concept. Supertramp dus. En toen we dat heette Skol. En uh, ik zeg dat wordt ook vaak... bij. Uh, als ik ergens speel of zo... dan wordt het ook wel vaak aangevraagd. Dit nummer. Leuk, een geweldig nummer natuurlijk. Supertramp dus... En uh, school. Bruce Springsteen. Two hearts van het album The River. Two Hearts van uh, Bruce Springsteen. Oh, kort liedje. En uh, <laughs> dat heette Two Hearts. En dat was Bruce ten voeten uit. Natuurlijk, swingend, hard, lekker. Uh, enorm energiek, geweldig. Album The River dus. En het liedje dat heette Two Hearts. En dan maar weer naar Toto. En die doen het iets gevoeliger deze keer. ...van het album uh, Toto 4. <kly> en uh, ja, het is, het is een van de bete nou, zo niet een van de beste Toto albums uh, die er zijn. Uh, nummer 4 en nummer 7 geloof ik, dat zijn een beetje wel, uh, wel de toppers. Ze hebben natuurlijk wel veel meer goede muziek gemaakt hoor, dat natuurlijk ook wel. Maar goed, oké. Okay. Toto 4 dus, en dit heette I Won't Hold You Back. We gaan door naar uh, Supertramp concept dat ze in Parijs gaven, <tiek> en, uh, wat uh, dus in zijn totaliteit op twee LP's is vastgelegd. 1980 was het jaar dat de LP's uitkwamen, dus ik neem aan dat het concert ergens in 1979 of daarom misschien ook in 1980 geweest zijn. Oké, okay, we gaan er een bekende van draaien, dat kan bijna niet anders nu hier kan je niet zeggen van die bewaarde hits voor het laatst, want er zijn zijn bijna alleen maar hits. Um, ik ga voor u draaien, The Logical Song. Met aankondiging, dus leuk. Bonsoir Paris. Bienvenue à une soirée avec Supertram. Nous sommes très heureux de jouer à Paris. Quite a few more people than the de uh, batter clan. And no one even remembers it. Playing in Paris. Makes, me, makes feel me feel very logical. logical. Trump met uh, geweldige de Logical Song afkomstig van, uh, van het album Breakfast in America. Oorspronkelijk, daar kwam het vanaf. Supertramp bestond tijdens dit concert uit uh, Rick Davies, piano en uh, ja, piano vooral. Roger Hodgson, die speelde natuurlijk zowel 12-starige gitaar als Verlitzer piano. Dan hadden we nog John Anthony Halliwell, dat was de saxofonist. Dan uh, Dougie Tom, uh, Thompson en Bob C. Uh, Bonberg. Benberg. Ja, Benberg. Moet ik wel goed zeggen. Benberg. Oké, okay, dat was de band. En uh, het is allemaal uh, dus live opgenomen in Parijs. Dat is ook nog eens een keer leuk om te weten. Goed, we gaan, gaan door met Bruce Springsteen. En, um, kijk het ligt. Oh ja, daar. Um, <laughs> daarvan draaien we nu het album... Independence Day, het nummer Independence Day van het album The River Well, papa, go to bed now It's getting late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 Us. Could hold the two of us I guess that we were just Too much of us in kind. Things in different ways, and soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye. It's Independence Day, Papa. Double album The River van Bruce, de Boss, Springsteen. En dit heette uh, Independence Day. En we gaan door met uh, Toto. Ja, Toto. Toto 4, het uh, album. En daarvan gaan we draaien. Good for you. Heette het, het nummer van de Toto, van Toto, het album Toto 4. Uh, begonnen in 1976 al, uh, die band. En uh, het waren een aantal uh, studiomuzikanten... die uh, op honderden platen van andere mensen hadden meegespeeld... voordat ze eigenlijk samen als uh, de band uh, Toto uh, zouden gaan beginnen. Er hebben ook aardig wat muzikanten in uh, meegespeeld. Eerst, uh, de eerste formatie... Uh, um, of de huidige leden, moet ik eigenlijk zeggen, die nog in Toto spelen, dat zijn uh, Steve Lukather, de gitarist, uh, David Page, uh, Steve Porcaro, uh, Joseph Williams en Keith Carlock. Dat zijn de mensen die er nu in spelen, want ze zijn nog steeds actief. Dan de ex-leden Jeff Porcaro, dat, uh, die is overleden. Uh, Bobby Kimball, de man die op deze LP uh, de hoofdzakelijk de vocalen neemt. Simon Phillips heeft erin gespeeld. Dennis Virgie Frederiksen. Die is ook overleden. Dan hebben we Joan Michael Byron. Of Gene Michael Byron moet ik zeggen. Dan hebben we nog Greg uh, Pillingrains. En dan David Hungate en Mike Porcaro. Dat zijn uh, de mensen die, uh, die uh, eigenlijk allemaal zo'n beetje in deze band gespeeld. De band van de leden van de groep hadden als studiomuzikant al meegewerkt aan honderden... LPs voordat ze onder de naam uh, Toto gingen samenwerken. Toto is niet vernoemd naar het hondje Toto van Dorothy... uit The Wizard of Oz. Zoals vaak uh, wordt gezegd. Uh, uh, wel waar is dat uh, drummer Jeff Porcaro... kort na het zien van deze film... Uh, de demobandjes van de groep merkte met het woord Toto... Bassist David Hangate volgende het idee van Jeff Porcaro. En in het seizoen 1988-89 heeft Jeff Porcaro in Ahoy in Rotterdam een interview gegeven aan Jan Douwe-Kroeske. En Toto is dus afkomstig van het Latijnse in Toto, El Toto of El Totas, wat, eh, wat allesomvattend betekent. Nou, dat is mooie informatie. En uh, dat is ook wel, want dit is een allesomvattende band. Ze kunnen er heel veel stijlen aan. En het is een geweldig stelletje muzikanten bij met elkaar. Toto dus. En het nummer wat u net hoorde, dat heet Good For You. Gaan we naar uh, Supertramp. Ja. Ja. Bloody Wall rights. You got a right to share You got the bloody right, say Right, you bloody well. Bloody Well Right was dat van het album Paris. Ja, en het was een, een, een hele herkenbare sound. He, die, uh, vooral die twee stemmen natuurlijk van Rick Davis en uh, Roger Hodgson... Die, uh, die inderdaad toch wel heel ook contrastrijk waren. Maar vooral ook natuurlijk het, het, ja, het specifieke pianospel van uh, met name uh, Roger... Op, uh, op dat uh, dat wereldberoemde Wurlitzer pianootje en dat ja dat dat hoor je in heel veel nummers terug uh, Logical Song zit dat in uh, Dreamer zit het in uh, hier zat het ook weer in en uh, dat is een van hun handelsmerken hè? Dat, dat is ook uh, ook wel een van de bands die uh, toen de tijd naast de Fender uh, Rhodes piano de Wurlitzer een beetje op zijn uh, op het uh, ja uh, hoe, hoe zeg je dat ook weer? Uh, gewoon uh, in de schijnwerpers heeft gezet. Ja, laten we het zo maar noemen. Uh, Bruce Springsteen gaan we doen. Uh, van het album The River. Jawel. En dat heet Hungry Hearts. Woe. Springsteen. En de uh, laatste van de eerste uur is Afraid of Love van Toto.